met het NOS-journaal. Op het Canadische eiland Tenerife zijn duizend gasten... van een hotel in quarantaine geplaatst. Omdat bij één van de gasten het coronavirus is vastgesteld. Ze mogen het hotel niet verlaten. Mogelijk zijn er ook Nederlanders aanwezig. Reisorganisaties als TUI, Corendon en Sunweb... bieden reizen aan met een verblijvende hotel. De gast bij wie het virus is vastgesteld is een arts uit Italië. Hij is in afwachting van een tweede test in een kliniek ondergebracht. Voor het eerst is iemand in het zuiden van Italië het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit de Noord-Italiaanse stad Bergamo, die op Sicilië op vakantie was, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Ze ligt met griepverschijnselen in een ziekenhuis in Palermo. De groep waarmee de vrouw op het eiland was, zit inmiddels in quarantaine. In Nederland verstoren de gevolgen van het coronavirus steeds meer het werk en de productie van bedrijven. Goederen en onderdelen worden niet of minder geleverd, waardoor werknemers minder te doen hebben. Een groeiend aantal bedrijven vraagt op die reden voor hun personeel werkt door verkorting aan. Vegaburgers zijn vaak te zout, maar bevatten gemiddeld minder vet dan een burger van vlees. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond die 16 vleesvervangers onderzocht. Wat betreft eiwitten ontlopen vegaburgers en vleesburgers elkaar niet veel. Daarnaast is de helft van de geteste burgers verrijkt met ijzer en vitamine B12. De hoeveelheid blijft volgens de consumentenbond achter bij die van vlees... maar is voldoende voor de benaming vleesvervanger. Het weer een afwisseling van wolken en zon. Vanmiddag kan er af en toe een bui vallen... en er staat een stevige zuidwestenwind bij een graad of 8. Vannacht kan er wat winters neerslag vallen... en ook morgen overdag kan het even wit worden. Het is dan met een graad of 5 ook nog wat kouder.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 Nou, de techniek laat ons in Beetje de steek. in de steek hier. Heb de gaten, ja. ik, heb het ook de ik had, ik had een uh, gezellige uh, begin tune ja. aangezet. Maar we horen niks. Ik snap niet nee. zo goed hoe het komt. Maakt niet uit. Door de Door wind de misschien? Door de wind, ja. Dat Debeldigt. zal het zijn. De klanken waaien weg vandaag. Maar ja, in ieder geval toch welkom ja. bij voor Lunch op deze dinsdag. Ja, zo is het. Welkom allemaal, lieve luisteraars. En uh, u hoort het stemgeluid van Jan van den Oever. En Dolly. En voor mij, ja. Natuurlijk, ja. wij samen. <laughs> Het onloskop, onloskopbare koppeltje. Wat gaan we <laughs> ja. doen vandaag, Dolly? Nou ja, ten eerste gaan we natuurlijk uh, ladingen <coughs> leuke muziek draaien. Oké. Okay. En... Uh... Als het voor me werkt. Ik heb ook wat carnavalsmuziek nog meegenomen. Ik weet niet uh, of er interesse is. Ik had er rekening op gaan. Ik heb mijn neus al opgezet. Ja, ja, ik zie het. Ja, okay, ja, zie het. Okay, ja die okay. heb je al een paar dagen op. Ja, mij. zeker. Ja. Slaap je daar nou ook mee? Nee hoor, doe ik hem af. Ja, dan doe je hem nee, af. Dat is en geen en netjes in een glaasje. Ja hoor, bij hoor, je tuinjes. hoor naast mijn gebied. Ja, ja oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, we zijn weer lekker bezig. Uh, wat gaan we doen? Ja, we gaan natuurlijk even kijken wat het weer ons gaat brengen. Volgens uh, weerman Rico Schreuder en... We gaan ook um, wat nieuwtjes uh, vertellen. Zeker. We Even wat kijken gebeurt. wat er allemaal weer gebeurd is in onze ja, regio. Ja. En dat zullen we u melden. En, um, ja, we gaan, het, gaan we weer de we doen. We we een muziek houden. Hebben artiest van... artiesten in het licht? Artiesten. Ik, heb jij die? Nee, nog niet. Ga Dan gaan we die gaan we bij elkaar. Gaan we doen. Dat komt allemaal goed. Gaan we doen. Laten we beginnen met een muziekje. Oké, okay, hier is die. Harry Stijl. Hartstikke goed.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 We nog niet veel gezien, we deden alles samen, nooit kon het echt kapot Ja in al onze dromen, stak de sleutel op het slot Want ik wil jouw schouder om op te huilen, in jouw huis om in te schuilen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 Ja, ja, Dolly, dat was het heerlijke Brabantse geluid van Guus Meebus. ja. een zachte g. Altijd leuk, als ik die jongen hoorde dan moet ik altijd denken... een beetje aan een Brabants borstbroodje. <laughs> Waarom? Nou ja, is <laughs> leuk, altijd gezellig. Maar hier is Pauw de Leeuw. Oh. Vrienden hebben mij zo vaak gezegd... Blijf niet lang alleen, die woorden heb ik steeds weer legend. Mijn hart behoorde aan geen een. Ik had een portie liefde wel gehad, de waarde hield niet meer van mij. Ik was verliefdheid meer dan zat.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 Voorbij, voorbij, voorbij.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 Jouw geur omringde mij, kom langs, ik wil je nooit meer kwijt, voor mij, voor mij.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 Zijn ons uh, Paul de Leeuw voorbij. Eigenlijk was het een intro. Uh, want wat ook voorbij is, Dolly, dat is weer het hoge tarief. Uh van parkeren, dat gaat namelijk weer 1 maart het in. Lage tarief, het dat lage tarief, dat is voorbij. En het hoge tarief <laughs> gaat natuurlijk weer komen. Oh, Wat erg ja. hè? Zonde. Ja, het is natuurlijk leuk voor de zomer bedoeld, hoewel als we naar buiten kijken is er nog niet zo erg veel zomers aan de hand. Ja. Maar ik ga het even voorlezen hier, want het hoge tarief parkeren gaat per 1 maart weer in. En ja. uh, per 1 maart, ik zal even zo van de site aflezen, per 1 maart gaat het hoge tarief voor parkeren in Zandvoort weer in. Van maart tot en met oktober geldt er een tarief van 2,50 per uur voor betaald parkeren in het centrum op de boulevard en op parkeerterrein. De zuid. In Zandvoort geldt parkeren op maandag tot en met zondag van 10 uur s morgens tot 8 uur s avonds. En op een deel van Boulevard Benaar geldt parkeren van 10 tot 10 uur. Uh, wilt u nog meer hierover weten? Kijk dan voor alle parkeertarieven op de website van de parkeersherren van Zandvoort. En dan wordt u een heel stukje wijzer. Oké okay, Dolly? Ja, ja, ik vind alleen jammer hè, dat wij ook zoveel. Kunnen ze niet voor de, voor de bewoners gewoon die 50 cent het hele jaar handhaven? Nou, dat je op de een of andere manier een pasje hebt en. Uh... Ja, misschien wordt er meegeluisterd. Nou ja, we hebben natuurlijk. De, zeg, we hebben de parkeervergunningen voor bepaalde wijken natuurlijk. Ja, maar die zijn ook hartstikke duur. Ze zijn niet goedkoop, dat en, denk ik en, en bijvoorbeeld, als ik mezelf even als voorbeeld mag stellen. Ik, ja. ik woon dan in een wijk waar geen uh, vergunning parkeren is. Dus ja. Waarom zou ik in godsnaam een vergunning aanvragen? Ik zou niet eens weten waarop. Ja, dan, dan kan je gewoon natuurlijk een algehele vergunning. Maar geen idee wat. Ga ik eens opzoeken wat die kost? Nou, maar, ik wil even aansluiten hierop, Dolly. Want ik heb natuurlijk een hele tijd geleden. Dus ben ik bij de gemeente geweest hierover. En wat geprobeerd met jou aan de orde te stellen. Ja. Het is natuurlijk. Het, het, hoe meer vergunningen je gaat uitgeven in wijken. Hoe meer het opschuift naar wijken die geen vergunning hebben. Dat is logisch natuurlijk. Ja. Nee, maar je hebt, ook, je hebt ook algemene vergunningen. Zodat je in het hele dorp mag uh, parkeren. Okay. Als je niet in Zandvoort in een vergunningsgebied woont... kan je even goed een parkeervergunning kopen... voor die gebieden waar wel een parkeervergunning uh, uh, is. Ja. Um, dus dat is ook een mogelijkheid. Uh, maar ik weet niet of het dan tegen elkaar opweegt. Maar als ik even dus mezelf uh, als voorbeeld stel... Ja. Hè, dus ik woon niet in een uh, vergunningwijk... Maar ik, ik wil wel uh, met mijn auto naar het dorp. Ja. Uh, omdat ik uh, ja, uh, vaak op mijn fiets niet kan uh, doorziekten. Of lopend zeker niet ja. kan doorziekten. Ja. Um, ja, of om, uh, om een invalide kaart te krijgen, dat, dat is hartstikke duur. Kan ik niet betalen. Nee. En, uh, want dat kost bijna 300 euro. En dan weet je nog niet eens zeker of je een inv invalide kaart krijgt. Ja, klopt. Dus uh, dan moet ik met mijn autootje naar het dorp. En dan moet ik dus heel duur 2,50 per uur betalen. Ja. En dan denk ik, ja, weet je, uh, mijn kop wordt afgesneden... terwijl ik in mijn eigen dorp gewoon even naar het dorp moet... Uh, is, is het niet mogelijk om voor de uh, dorpsbewoners die 50 te handhaven? Of voor mensen met een zandvoortpas? Ja, dat is natuurlijk een Ik neem aan, ons programma is heel goed beluisterd. Dat weet jij niet, natuurlijk wel zeker. Ja, ja. misschien er, dat luistert de... zeker één persoon. Ja, ja. Zo, zeker sowieso. Ja, dat is ja. mijn moeder. Dus je ja. moeder wat leuk? <laughs> ah. Oude mensen, wat gezellig voor de... Die is niet, ja, oud, nou, nee, die is niet oud, hoor. Nou, ouder iemand dan. Ouder, zo dat zeggen. wel, dat wel. Al tenminste, één luisteraar voor wie we dit allemaal doen. Hè. Zo is maar het. misschien luistert iemand van de politiek mee en zegt... nou, misschien kunnen we een keertje het uh, voorstel ja, van Dolly gaan... Uh... buiten dat, volgens mij is er binnenkort weer een inspraakavond. Ja, ja Dus dan klopt. kan ik er misschien eens heen gaan en dat, uh, dat voorleggen. Oké. Okay. Ik, ik ga eens even zoeken, want ik heb er iets over gelezen dat dat binnenkort weer is. Oké, okay, dan gaan ja. wij uh, onderhand even verder met iets muzikaals, oké? Okay? Gezellig. Hallo. loco. Weet je wel zonnig nummer hè, Dolly? Ja, heerlijk. Het, het, het begon zo lekker vandaag hè? Het begon heerlijk. Ja. Heerlijk. Ik werd wakker. Dan zie je die blauwe lucht. En, en dan is de wereld toch meteen heel anders hè, Jan? Ja, eigenlijk ja. wel. Nou ja, het uh, ziet er goed. meteen anders uit. Maar in de studio zitten twee zonnetjes. Dat scheelt <laughs> Wat gaan we doen, Dolly? Heb je nog wat leuks te vertellen? Wat moois te vertellen? Oh ja, zeker. Ik heb zeker wat moois te vertellen. Want uh, uh, de, bij de... <coughs> Sorry. Uh, bij de... Je hebt natuurlijk ieder jaar de Haarlemse Ondernemersprijs. Ja. En uh, de zes mensen die genomineerd zijn, die zijn bekendgemaakt. En uh, de zes genomineerden zijn Veerle uh, Fokke van La Plume Media. Jeroen van Hoesel van Sportviever. Doe je bril op Dolly. <laughs> Zo, ja, beter. Altijd makkelijk. Ja. En dan Gerard Koelewijn van Easypers. Marijke Mul van Marijke Mul, Goudsmit. Bob Paardenkoper van Bob Plaza en Mick van de Raakshallen. En uh, ja, de, de belangrijkste selectiecriteria bij die ondernemerswedstrijd... die waren inspirerend voorbeeld voor andere ondernemers. En uh, zij behoren tot de top in zijn branche... en een ondernemer waar uh, Haarlem trots op kan zijn. Dat waren de criteria... En uh, 6 april gaan we het meemaken. Dan is de grote avond en dan uh, wordt de winnaar bekendgemaakt. Nou, dat is leuk nieuws. Altijd ja, veel. zeker. Ja. Een, uh, spanning voor die mensen, maar even geduld en dan weten ze het. Zo is het. Uh, we gaan we doen? We gaan even een muziekje doen. Even kijken, wat gaan we opzoeken, wat leuks? Ik weet het niet. Jij mag het zeggen. Jij bent de presentator. gaan we deze doen. <laughs> today. day. Wat een heerlijk zwijmelnummer was dat toch weer. Ja, Emma, wachtte, Emma, wachtte onder die klok, hè? Ja, ja zeker. zo ging dat vroeger ja, ja, en dan dus ja. sprak je af onder ja. de klok bij het. Zoen. Maar ja, als het mooi weer is valt voor mij. <laughs> ja, maar je, vaak stond je ook in de regen. Dat ook nog. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, dat uh, nummertje begrijp ik zo toch? Ja, zeker, want uh, uh, George heeft, uh, die wilde graag naar Neil Diamond luisteren, dus ik heb een mooi nummer voor George mee meegenomen, Solitary Man van nou, Neil dankjewel. Diamond. He'll remember. Yeah. Yeah. Linda was mine to the time that I found her. Holding Jim. Loving him. And you came along, loved me strong. That's what I thought. In you. Well, that died too Don't know that. Added to hear being where well. love's a small word, a time thing, paper ring, and I know it's been done having one girl who loves you. Right or wrong, weak or strong. Ja, maar het was een verzoekplaatje, maar er ging iets fout bij aan deze kant. Dat Maar wat gaan we nu doen, Dolly? Ja, wat. Oké. Pianoles. Heb jij die wat gehad? Ja. Pianoles? Ja? Ja, ik de heb heel lang pianoles gehad. En de eerste les, kan je dat nog herinneren? Boer, daar ligt een kip in het water. Nee, dat was voor 1, was dat toch? Hè? Huh? Oh, de flowje Mars. Ja, die deed je daar voor de zelfval. Lesson one. Ja, ja. Lesson one. De hele ouwe. Ja, ah, dat was wel heel gezellig dit hoor. Dat was uh, Russ Conway. Een hele grote sprong terug in de tijd. En uh, lesson one. Gaan we dus eens een stukje cabaret, een beetje kunnen lachen. Moet ook kunnen toch Dolly? Zeker weten. Huiske broer met Connie. Ja, hallo mevrouw. Ik praat met Alice Ram. Ik sta hier. Ik heb A12. Ik, sta, ik heb lekker band. Ja. Kunt u misschien komen? Wie? Voor maken die band. Met wie moet u hebben dan? Ja, ik, ik begrijp uw escort service. Ja, waarom moet ik dan kopen? escort service? Dat ja? is voor meisjes. Oh? Ja. Oh, en die meisjes gaan maken die band? Nee, dit is voor seks. Wat zegt u? Dat is voor seks. Ik begrijp niks van. Ik vraag die uh, inlichtingendienst. U moet A en hebben. Oh, ik, ik heb gebeld die inlichtingendienst? Ja. Ja, ik heb gezegd, ik, ik wil graag service voor het escort. Nee, och. Oh, daar hebben ze het op. Dat is vergissing. Oh, dus u, u kan u niet maken? Ik moet ANWB. Oh, dus u kan niet repareren die band dan? Nee, wij kunnen alleen meisjes sturen. En die kan wel plakken dan die band of nee, niet? Nee, die komt alleen maar voor seks. Puh. Ja. Is het veel geld? Ja. Ja? Ja. Oh, ja nee, dan is jammer hè, echt waar, want ja, ik wil toch graag verder rijden hè? Ja, dan moet je ANWB bellen. ANWB zegt u? Oké. Okay. Oké, okay, ga Doe. danken dan hè? Maar krachtig, al altijd lachen. Ali Osram, een man die een aantal jaren geleden een hele leuke ex's had op de radio. Daar gingen mensen opbellen en met de meest rare teksten en vragen. En dat was toch echt wel heel gezellig om te horen altijd. Het is jammer dat het over is, maar ik heb hier nog op de achtergrond wel wat van dat soort dingetjes. We gaan verder met Adel.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 since day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 Del, wat heeft deze naam toch een mooie stem wat heeft toch een hele mooie muziek gemaakt? Uh, wat heel belangrijk is natuurlijk. Daar, luisteraars van deze lunch. Op deze dinsdag gaan we, gaan we het weer eventjes vertellen. Op deze dinsdag schijnt geregeld de zon. Maar vanmiddag is ook kans op enkele buien. De westen tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig aan zeekrachtig. Even kijken, wat heeft Rico nog meer te vertellen? Ja, de temperatuur die gaat stijgen van 8 à 9 graden. En morgen, en dat geldt ook voor donderdag, koelt de bovenlucht dusdanig af dat er kans is op winterse buien. Ik denk niet dat we de sleeuw moeten pakken, hè? Dat zijn de buien die naast hagelen en onweer ook natte sneeuw kunnen bevatten. De wind waait uit het westen en is matig tot vrij krachtig en een krachtig tot hard. De temperatuur stijgt naar 6 à 7 graden, maar tijdens die hevige, stevige buien is het kouder en kan het kortstondig wit worden. De komende nacht... maar ook in de nacht naar donderdag koelt het af... naar waarde iets boven nul... en ook dan is de kans op een kortstondige witte wereld. Bovendien is de kans op lokale gladheid... door bevriezing. Vanaf vrijdag, ja, het wordt een beetje eentonig... blijft het wisselvallig en ook de wind wakkert weer aan. En misschien komt het wel weer tot storm. Alweer storm. Verder is de kans op regen aanhoudend groot... en de temperatuur ligt rond de 8 à 9 graden. Al dus het weerbericht van Rico Schreuder... En uh, had jij nog uh, wat te vertellen, Dolly, momenteel? Over het nieuws niet. Nee. Niet over het nieuws? Ik heb een, uh, wel een interne mededeling. Je koffie staat klaar. Oh, heerlijk. <laughs> met een cognac op de bodem? Die nee, kon ik niet vinden. Die hebben ze al opgezet. Op wat op de jammer de nou. <laughs> ja, die is... uh, zou je graag altijd jong willen blijven? Ehm. Um... Ja, dat is een hele lastige vraag. Hè? Want uh, af en toe denk ik... ik zou best wel weer eens even terug willen kruipen... Uh, naar vroeger. Ja. Hè, bepaalde leeftijd... Uh, bepaalde periodes dat je denkt van... oh, zat ik daar nog maar? Ja. Dat is voorbij ja. uh, om met bepaalde de Leeuwen te spreken. Uh, maar aan de andere kant denk ik... nou, het is wel goed zo. Nou, luister dan even naar alphafil forever young.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 Jong, zei Alfa Wil. Mooi nummer. De clip die er mooi is op YouTube te vinden is ook heel erg mooi. Oh, die ken ik nog niet. Dan ga ik eens een keer kijken. Hele mooie clip. Ja? Ja, hele mooie clip door Ja, dat heb je echt soms, hè? Soms, uh... ja. ja, daar zitten wij bij. Ja. Mooie nummers zitten echt. Geweldige clips. Dat is heel mooi in elkaar gezet. En dan nee, moet je ik hem aanbevelen. Oké, okay, gaan we doen. Ga jij wat vertellen? Nou, um, um, ik, ik geloof dat ik het al een keer geroepen heb... maar ik doe het toch nog maar een keer. Want god weet, misschien zijn er mensen die het nog niet gehoord hebben. Want als je in de regio Zandvoort woont... en op zoek bent naar een leuke fulltime of parttime baan... met toekomstperspectief... dan zou het uh, best wel eens zo kunnen zijn... dat je die gaat vinden op de banenmarkt op dinsdag 3 maart... in de blauwe tram. Uh, uh, daar, zit, daar zijn ongeveer... 25 werkgevers in de sectoren techniek, bouw, transport en logistiek... detailhandel, groen en zorg. En die presenteren zich aan de werkzoekenden uit de regio. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon naar binnen lopen. Het vindt plaats op dinsdag 3 maart van dit jaar tussen 2 en 5 uur... Ik zei al in de blauwe tram aan de Louis Davidstraat nummer 1. En mocht je nog vragen hebben of wil je nog meer informatie, dan kun je even een mail sturen naar Info Apenstaartje WSPK, Nee, sorry. Het zijn heel veel letters achter elkaar. Niet handig. Info Apenstaartje WSPZK, een lange I, geschreven als IJ, NL. Dus 3 maart tussen 2 en 3 bij de Blauwe Tram. Nou, het is heel interessant natuurlijk. Voor de mensen die echt op zoek zijn, is het een heel leuk initiatief. En, ja, uh, toch? Ja. En dan uh, heb je alles bij elkaar. Je Zeker. weet maar nooit. Ja, dus uh, mensen, kom op, op naar die banenmarkt. Genever Kuntel. Darling, give me hand Zen. Lekker, Jan. Hartstikke leuk. En uh, Dolly kwam meteen met alle herinneringen uit haar uh, priljeugd, zeg maar. Ja, zeker. Ja, ja want voor hebben we jong over daarover. We hadden het net dan over vroeger. Maar ja. dit is een essentieel onderdeel van mijn uh, opvoeding vroeger. Ja. Zen, die formatie. Het is een van de uh, echte mooie musicals uit die beginjaren toen. En naast uh, erg mooi. in ja. de muziek is het altijd wel leuk om het weer eventjes terug te horen. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Ja.